In Egypte is de avondklok versoepeld. Het uitgaansverbod gaat nu in om negen uur in plaats van om zeven uur s'avonds. Alleen op vrijdag geldt de versoepeling niet. De avondklok werd tien dagen geleden ingesteld... in verband met de gewelddadige protesten tegen het afzetten van president Morsi. De Duitse justitie onderzoekt het ongeluk bij Trier... waarbij vandaag twee Nederlanders omkwamen. Ze deden mee aan een rally voor historische auto's tijdens het wk -rally rijden.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 In de Eredivisie verloor PSV een punt tegen Herakles. het werd in Almelo 1-1. ADO Den Haag verloor thuis met 4-0 van Roda JC. Nek haalde zijn eerste punt thuis tegen RKC Waalwijk 2-2. Dan nog het weer in het zuiden buien, mogelijk met onweer. In het noorden meest droog, ook overdag is er zo'n tweedeling... en wordt het 22 tot 25 graden. Dat is over het NOS Journaal, dan is er nog verkeersinformatie... Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Knopenterbrechtse Plein en Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer door een ongeluk. Tot zover. Ik geloof dat we het wereld met een schouder Nee, ik ben niet crazy old fool. Ik ben Desmond Tutu. En ik vertel je dat we klimaatverandering kunnen change. Just dig it! Schep ook mee op justdigit.org.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 Vroeger vertelden mijn ouders altijd over de crisis van de jaren 30. Hoogleraren waren gedwongen werk als tramconducteur aan te nemen. De professor op de tram, dat was pas erg. Van de week presenteerde Kees Grimberg een tv-programma over de huidige crisis. Met een oud-directrice die nu klusjesvrouw is, een ICT'er die een rommelsite is begonnen... en een kunsthistorica die huizen schoonmaakt. De professor op de tram is alweer bijna terug. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op zaterdag. Met, zelfs Iran maakt zich inmiddels zorgen... over de gifgasaanval in het Syrische Ghouta. Moeten we ingrijpen of niet? SP-Kamerlid Harry van Bommel en VVD-europarlementariër Hans van Baden... kruisen straks de degens. Bij ons beschermt de DKTP-prik jonge baby's tegen tetanus. Maar dat is niet in de hele wereld zo. Morgen is een autorally om de aandacht te vestigen... op de 60.000 baby's die er jaarlijks aan sterven. Na de horeca wordt de sigaret nu ook verbannen uit de auto. Om 5 voor 12. En onze speciale gast van vanavond klonk aanvankelijk 22 jaar geleden zo. Dit is de Avro op Nederland 1. Goedenavond. Straks Goldfinger, de spectaculaire James Bond film uit 1964... met Sean Connery ja, het is... Niets van gelogen. <laughs> Allemaal waar, Humberto. Ja. Je je het je als dag van gisteren heb ik aan? Ik herinner me nog, ja. Dat was mijn eerste uh, baan bij de Omroep. Mijn echte baan bij de Omroep. Dat was bij de AVRO waar ik uh, omroeper, omroeper was. was. En ik uh, werkte bij een jongerenprogramma Fortza meteen. En nu staat hij aan de vooravond van zijn eigen late-night show op RTL. Maandag begint dat en hij kiest vanavond de muziek uit. En u kunt hem bij ons al zien op radio1.nl. Straks, Humberto, maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 24 augustus. Hard bewijs is er nog niet, maar steeds meer landen raken ervan overtuigd dat Syrië een gifgasaanval heeft uitgevoerd op de eigen bevolking. Toutes les informations dont we hebben, converge om te il y a eu un massacre chimique in Syrie près het het de Damas. Et pour indiquer que c'est le régime de Bachar al-Assad qui en est à l'origine. President Obama heeft altijd gezegd dat Syrië dan een stap te ver gaat. Hij benadrukt nu dat Amerika nog niet zeker weet... of president Assad opdracht heeft gegeven voor de gifgasaanval, Maar Obama is bezorgd. Sure that Hij heeft het leger gevraagd wat de opties zijn voor een vergeldingsaanval. Amerikaanse oorlogsschepen stomen op richting Syrië. The Pentagon has dispatched a fourth warship armed with ballistic missiles capable of striking Syrian targets. En het is weer helemaal mis met de trajectcontroles op de snelwegen. Volgens de RTL Nieuws gaat het verkeerd bij onder meer auto's met een fietsendrager. De trajectcontrole ziet dat de auto langer is dan normaal, maar ziet hem aan voor auto met aanhangwagen. En die mogen maar 80. Gevolg? Een onterechte bon voor een overschrijding van 50 kilometer per uur. In anderhalf jaar tijd zouden meer dan 1200 automobilisten... ten onrechte een bekeuring hebben gekregen. En de nationale ombudsman spreekt er schande van. De minister van Justitie die moet echt gewoon uh, overeenkomstig de wet handelen. Er kunnen altijd foutjes gemaakt worden, maar systematisch fouten maken... dat is heel gek. Minister Opstelten wilde niet reageren op het nieuws van RTL. Ik heb een droom dat een dag little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Het is 50 jaar geleden dat dominee Martin Luther King, u hoorde hem net, zijn dromen met de wereld deelde. Tienduizenden mensen kwamen dat vieren in Washington vandaag. Het viel op dat de sprekers van nu alleen maar kunnen dromen van de geestdrift van toen. As we gather today, 50 years later... Their march is nu onze marche. En het moet go De power van vrouwen kan worden unleashed in onze economie en in onze society. Als vrouwen succeed, America Amerika In Amsterdam was het Prins Grachtconcert extra speciaal. Omdat de grachten 400 jaar bestaan. Het 125-jarige concertgebouworkest voor het eerst speelde. En de AFRO die het uitzendt 90 wordt. En die mix klinkt zo. Nee. De plek die je kunt uitkiezen is in een bootje voor het podium. En daarvoor liggen boot en kaptein soms dagen in de rij. Zet dan een stoel langs de gracht, zou je zeggen. Maar ook daar was het dringen. Ik vind het goed als we stoeltjes iets inschuiven, dat we ook een plekje hebben. Ja, zeker. Tot het heel lukt wel. Nee, aan het water. De stoeltjes staan heel ver uit elkaar. Ja, maar, nou, wij, wij krijgen ja? nog ja? meer stoelen. Ja, maar, ja, maar ja, wij zijn <laughs> eerst. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En maandag om half elf s'avonds begint op RTL 4... de eerste aflevering van RTL Late Night... met Humberto Tan als anchorman. Hij is het hele uur ons muzieksamesteller. U hoorde hem daarnet al. Ja, je zit er relaxed bij, Humberto, maar ben je in werkelijkheid al heel nerveus? Nou, ik, ik, ik ben nog wel relaxed. Ik, bedoel, ik heb wel vanmiddag ook weer uh, heel lang overleg gehad met de redactie... en met, um, hè, ook nog zelfs over gasten van Aanstaande Maandag. Uh, maar ik ben wel ontspannen. Ik denk dat maandagochtend dat dan uh, de echte het ja, ja, ja, ja. Maar nu heb ik dat nog helemaal niet. Want... Ben je naar iemand of helemaal niet? Nee, eigenlijk niet. <laughs> heel, als ik heel eerlijk ben, over het algemeen niet. Want um, als ik het gevoel heb dat ik aan de voorkant er heel veel aan heb gedaan. Um, en ook weet dat het een programma is waarbij ik um, ja, van tevoren heb gezegd... ja, je moet gewoon wel ook wat gaan bouwen. Je, je, dat bestaat nog niet. Uh, ik heb het nog niet gedaan. Die plek is nog al, al zeven jaar niet ingevuld. Dan zou het wel een wereldwonder zijn als je meteen de sterren van de hemel scoort. Dus uh, ik heb mezelf ook de tijd gegeven. Erg Jel heeft me de tijd gegeven. Dus die druk haal ik ook van mezelf af. En ik, um, nou, ik ben ook Blijf relaxed. Ja, ik ben relaxed. We gaan het straks over dat programma hebben. Ja. En over jouw carrière, je veelzijdige carrière hebben. Maar we hebben je ook gevraagd muziek uit te kiezen dus ja. voor vanavond. Wat wordt de eerste plaat? Ja, ik heb uh, vier platen waarvan drie dode mensen, dacht ik, achteraf. Maar goed, de eerste, dat is een man die ik uh, voor het eerst zag... trouwens bij het overlijden van Michael Jackson. Uh, ik, ik kende hem wel, maar ik zag hem toen voor het eerst alleen op zijn gitaar spelen. En dat was veruit het beste optreden van de hele begrafenis. Wie was het? Dat was John Mayer. Ja, ja. En dit vind ik zijn lekkerste nummer, Perfectly Lonely. mee moeten horen zingen eigenlijk. Nou, ja, ja. Nee, maar als je dit hoort, dan moet je dit... Ja, ik, ik ben... Ik, ik, ik luister altijd met mijn lichaam. Niet alleen met mijn oren. Hij komt naar Nederland, zei Hij je? Hij komt naar Nederland, ja. En ik, doe, ik zou hem heel graag in de uitzending willen hebben, John Mayer. Proberen, zet je de Ja, natuurlijk. Zit, dat proberen we nu al. Er komt jij. muziek en de niet, niet vast, maar mensen als John Mayer en Bruno Mars komt ook. Nou, die wil ik wel graag hebben, ja. Tuurlijk. John, John Mayer. Ja, perfectly lonely. perfectly lonely. Alleen kan ook wel. We moeten het over de situatie in Syrië hebben, denk ik. Want er was overleg vanavond op het Witte Huis. Obama sprak met zijn belangrijkste beleidsadviseurs. Een correspondent, Wouter Zwart. Is dat overleg nog bezig... Eh, dat is niet helemaal duidelijk. Er is eh, niet echt een, een begin en een eindstand gegeven, zeg maar, ook geen verslag. Dus eh, en er was van tevoren ook niet aangegeven of er vandaag eh, sowieso een besluit genomen eh, zou worden. Ik denk dat het met name gaat om het bekijken van al die scenario's waar we nu heel veel over horen. Waarover zouden ze het kunnen hebben? Want je kunt inderdaad van alles, van steun aan de rebellen tot echt militair optreden. Ja, het zal zeker alle, uh, allemaal de revue passeren, denk ik. Eén uh, uh, versie, één optie die je nu veel hoort... dat is uh, die militaire optie van een gerichte, korte uh, aanval... met kruisraket of eventueel met uh, gevechtsvliegtuigen. Maar ja, we hoorden het uh, vanavond ook al in het 8 uur journaal een uh, deskundige Coco Lijn, die zegt dat uh, Amerika ontzettend moet oppassen... met uh, de gevolgen van zo'n aanval. Want, je kunt van alles verzinnen. Wat als China en Rusland uh, boos worden, omdat het dan waarschijnlijk zonder uh, VN-mandaat zal gebeuren? Uh, wat als Iran er zich mee gaat bemoeien? Uh, wat als er bij uh, die aanval gifgas vrijkomt? Of wat net zo erg is, wat als een Assad in het nauw uh, zelf gisgas uh, gaat, gaat inzetten? Dus het is uh, uh, buiten zeg maar al die acties zelf, is het ook nog heel belangrijk. Het zal OBEX ook besproken zijn, uh, om een, ja, weer een soort coalition of the willing uh, te vormen. Dus echt een groep landen die een een dergelijke Zoals aanval. met Irak destijds. Precies. Een, een dergelijke aanval. En wat je ook in Kosovo hebt gehad. Een aanval buiten de VN om. En dan toch een groep van landen hebben die daar akkoord mee gaat. Die dat rechtvaardigen. Omdat, zegt iedereen, er anders een humanitaire ramp gebeurt. Hier is heel veel ophef over die gifgasaanval bij Damascus. Ja. Hoe is de binnenlandse politieke situatie? Wordt de druk op Obama uitgeoefend om op te treden? Of juist om zijn handen ervan af te houden? Ja, ik... Alles komt weer terug, ik heb het helaas al honderd keer moeten zeggen deze week... op die keiharde lijn van Obama. Dat deed hij een tijd geleden, hij noemde dat de red line. En het gebruik van chemische wapens, dat zou dan een overtreding zijn van die lijn. En ja, dan zwaaide er wat. Uh, maar goed, nu, nu, nu zijn die chemische wapens natuurlijk zo goed als bewezen. En nu wordt Obama aan zijn beloftes gehouden. Internationaal, hè, die druk die, die, die stijgt. Dat is een probleem voor hem, ook binnenlands. Want hij is hier gekozen om, om oorlogen te beëindigen... en niet om ze uh, opnieuw te, te beginnen. beginnen. Ja, precies. Hmm. Dus hij, hij moet echt balanceren tussen de belangen van de eigen Amerikanen. En die voelen nog steeds de pijn van Irak en Afghanistan. En, en de roep in het buitenland. Wouter, in hoeverre, in hoeverre Wouter, wordt er in het binnenland in Amerika gekeken... naar de financiële consequenties? Want de reden om van Obama om uit de vorige oorlogen weg te trekken, onder andere het Afghanistan, heeft te maken met de financiële consequenties. in Syrië is er niks te halen. Wordt dat argument nog benoemd? Wordt absoluut benoemd. En vergeet niet, de oorlog in Irak is weliswaar voorbij. Die in Afghanistan die loopt nu af. Kost nog altijd tientallen miljarden dollars per jaar. Dus daar wordt, daar wordt zeker naar gekeken. Ik dank je wel. Wouter Zwart. Ik ga erover doorpraten. Samen met Humberto, want je gaat gewoon meedoen. Hè? Met Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP. En in de studio in Den Haag, Hans van Balen... Europarlementariër, delegatieleider van de VVD daar. Meneer van Bommel, eerst met u. Amerika ja, lijkt zich voorzichtig voor te breiden om in actie te komen. Hoe staat u daar tegenover? Het um, is nog even afwachten wat de Amerikanen daadwerkelijk besluiten. Uh, ik ga ervan uit, en dat uh, blijkt ook uit het bericht van Wouter Zwart en ook van anderen vandaag, dat men daar alle opties verkend heeft. Kijk, Obama heeft zichzelf natuurlijk in het pakket gebracht dat hij iets moet doen, uh, nu hij uh, een jaar geleden heeft gezegd... Uh, chemische wapens, dat is een rode lijn. Ga je daar overheen, dan, uh, dan zal er iets gebeuren. Vanuit Frankrijk horen we geluiden, er moet iets maar gebeuren. Maar wat vind je zelf? Moet hij over die grens heen gaan nu? Nou, ik vind het onverstandig om nou militair uh, uh, op te treden... omdat... Uh, A, er eigenlijk geen militair scenario te bedenken is dat succesvol is... in de zin van dat je de burgers van uh, Syrië beschermt... of dat je voorkomt dat het conflict dus groter wordt. Hans van Walen, ziet u een uh, manier om militair op te treden of ook niet? Jawel, en ik denk dat we al heel veel te laat zijn... omdat het verzet geradicaliseerd is. En als er wordt gezegd, ja, misschien raakt Iran betrokken... Iran is al betrokken en er vechten al Iraniërs uh, in Syrië... Eh, Libanon, ik ben er nu een paar keer geweest... is al betrokken. Dus... Obama moet zich aan zijn woord houden. Maar dat betekent niet een grote aanval natuurlijk met grondtroepen. Maar bijvoorbeeld het vernietigen. of het aanpakken van de infrastructuur van het regime van Assad. Nou ja, dat is ook behoorlijk radicaal. Ja, dat, is, dat, dat zijn is bombardementen. Radicaal. Dat, is, dat, zijn dat, zijn, dat zijn bijvoorbeeld kruisraketten. Uh, No-fly zones is al eerder geroepen. Dan moet je natuurlijk bijvoorbeeld met uh, Turkije samenwerken. Uh, maar er moet wel worden opgetreden. Harry van Bommel, geen grondtroepen sturen, daar zijn we het dan allemaal over eens. Maar paar kruisraketjes om de infrastructuur te raken. Ja, maar de vraag is wat je daarmee bereikt. Uh, je zult er niet mee bereiken uh, dat uh, Assad uh, stopt met geweld tegen eigen burgers, tegen opstandelingen. Uh, Van Balen heeft eerder al, een jaar geleden al gezegd, er moet een no-fly zone komen. Ja. Maar dat betekent dat je grootschalige bombardementen moet uitvoeren. Uh, Syrië is geen Libië. Syrië beschikt over luchtafweer. Ruime, ruime luchtafweer. Dat betekent grootschalige bombardementen. betekent opnieuw heel veel burgerslachtoffers ja. en heel veel problemen zonder dat je op de grond ook maar iets verandert. Want die opstandelingen zullen doorvechten en Assad zal doorvechten. Ja, is dat niet vervelend, meneer Van Bade, dat Assad-militair... heel wat sterker is dan bijvoorbeeld Gaddafi destijds? Dat is natuurlijk vervelend, dus moet je hem verzwakken... en moet je ook het verzet steunen De leider, de commandant, Ideris is ook bijvoorbeeld in Straatsburg geweest... bij het Europees Parlement. We hebben met hem kunnen spreken. Hij is gematigd, zijn groep is gematigd, die moet je steunen. En dan zeggen mensen, ja, maar dan kunnen er ook wapens bij verkeerde groepen raken. Dat kan allemaal, zonder risico kan er niets gebeuren. Meneer Van Baalen, hoe ziet u het concreet? Ziet u bijvoorbeeld ook dat dan Nederland militair zou moeten ingrijpen... samen met de Amerikanen? Nou, de willing en de able het woord is al gevallen. De landen die kunnen en willen... Dat is bijvoorbeeld Frankrijk, dat is bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar het ging over Nederland. Ja, ja, even. Nou, ik zeg meneer Van Bommel controleert de Nederlandse regering. Dus dat gesprek moet in de Tweede Kamer plaatsvinden. Ik vind het een keuze voor Nederland. Ja, maar tegelijkertijd bent u ook lid van een regeringspartij. Dus ik kan me ook voorstellen dat u Rutte adviseert daarin. Laten we zeggen, ik spreek natuurlijk wel met mijn collega's. Maar mijn eh, mogelijkheden zijn het aanspreken van met name maar eh, de veiligheidsvertegenwoordiger. Wat zou u zeggen, van ja Nederland? of nee? Ik vind dat Nederland het moet overwegen, maar ik treed niet in de discussie van de Tweede Kamer. Die discussie zullen we inderdaad in de Tweede ah, Kamer voeren. Maar de eerste vraag die gesteld moet worden is: wat bereik je met een dergelijke militaire operatie? Levert dat veiligheid op? Levert mm -hmm. dat uh, uiteindelijk? Zal het toch via de onderhandelingstafel, tenzij mm -hmm. je bereid bent, via de onderhandelingstafel, zal op... daar tot, een, tot een overeenkomst gekomen de, er te worden? Er is steeds gezegd: er moet wel eerst iets gruwelijks gebeuren voordat zo'n westerse interventie uh, zinnig is. Maar er is net iets gruwelijks gebeurd. Dat namelijk klopt. Een schipgasaanval op de eigen bevolking. Dat klopt. We weten niet uh, zeker door wie dat gebeurd is. Ik nou, heb waarschijnlijk dan... door de regering Assad. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, maar op grond van waarschijnlijkheid... kun je de, geen grootschalige bombardementen Ga, op leren uitvoeren. Gaat u ervan uit dat uh, Assad dat heeft gedaan, meneer Van Baden. Laten we zeggen, ik moet uitgaan van het nieuws... Wat ik, wat ik krijg, wat u ook heeft. En dan denk ik dat de kans veel, heel groot is... omdat ook rond de opslagplaatsen van Assad, van chemische wapens... Uh, zijn allerlei vrachtwagens gesignaleerd, et cetera. Maar dat moet onderzocht worden. En ik denk dat Rusland en Amerika het eens zijn, niet over wie het gedaan heeft... maar dat het moet worden onderzocht op de snelst mogelijke manier. Ja, dat, dat en als is... Assad daar tegen is, ja, dan, dan kun je wel rekenen dat hij erachter zit. Kijk, het is heel belangrijk dat uh, Rusland nu... Uh, ook instemt en aandringt op zo'n nader onderzoek door de VN. Dat moet snel gebeuren. Ik denk dat dat pad nu als eerste bewandeld ja, moet maar worden. Maar Rusland wil dat niet. China nee, Rusland, wil dat Rusland niet. Wil dat dat wel. Dat nee, dat nee, Rusland wil dat wel. Rusland heeft vandaag verklaard... Uh, dat zij voorstander zijn van een snel onderzoek... naar uh, de daders van deze China gasaanval. Niet. Nee, maar de Russen zijn een belangrijke steunpilaar. De Chinezen spelen voor Syrië niet een belangrijke rol. Maar de Russen de wel. de Veiligheidsraad. Ze kunnen nee, ja, maar, kijk, Waar het om gaat is, daar is geen VN-resolutie voor nodig. Dat kan door de vn rechtstreeks. Met steun van de Russen kan er bewerkstelligd worden dat het mandaat van de onderzoekers die er al zijn, dat dat verruimd wordt. En dat moet gebeuren. U... Wanneer er nu een aanval zou komen, ja. dan is dat hele diplomatieke pad verder onbruikbaar. U, U heeft zin... heel veel vertrouwen in dat diplomatieke pad. Ik hoorde in Kamerbreed vanochtend Bram van Ooij, ik ik gewoon toch een heel ja. pacifistische partij, letterlijk zeggen. We moeten erop voorbereid zijn dat geweldopties aan de orde zijn. Er valt niet meer aan te ontkomen. Ik heb dat gehoord. Ik, ik, ik schrok daarvan. Omdat inderdaad uit GroenLinks er normaal andere geluiden komen. Uh, ik zal u zeggen, zelfs de partij van meneer Van Balen, de VVD... heb ik dat soort geluiden niet horen verkondigen. Ik denk dat het ook heel ondoordacht is. He, je kunt misschien verwachten dat er militair actie wordt ondernomen. Maar om nou te zeggen, er nee, het moet is militair niet, actie... Het is niet, niet ondoordacht. Het is zeker niet ondoordacht. Want niemand zegt grootschalige grondtroepen. Iedereen zegt, er moet dat onderzoek komen. Uh, maar uiteindelijk moet je Assad uh, verzwakken. En als de Russen daaraan willen deelnemen... Rusland heeft nog invloed graag, maar Rusland heeft tot nu toe altijd nee gezegd. Dus ja, maar... ze hebben de kans nu met het onderzoek. En dan moeten er zo snel mogelijk Daar ben ik wel mee worden eens. ingegeven. Daar ben ik het mee eens. Eh, Bommel, uh, dat onderzoek. Maar militaire actie, zonder dat je vervolgstappen uh, kunt of wilt nemen. Want grondtroepen, iedereen roept bijvoorbeeld al, we gaan geen grondtroepen sturen. Dus dat wordt dan een militaire actie bombarderen en dan maar afwachten of er iets verandert. Nee, als er dan niks verandert. Het is het verzwakken ja. van Assad. En dat helpt ook het verzet. Nou, en meneer, en meneer Van Bommel, als ik u vraag, maar u, u bent uh, best best tegen, ook. omdat ik dus niet echt een perspectief is met nee. militair ingrijpen in Syrië. Uh, zegt u dan, onder alle omstandigheden moet je niet ingrijpen... of nee, is er voor u ook nee, een rode lijn? Nee, nee, nee hoor, ik, kijk, ik ben niet van de rode lijnen. Maar ik vind het onverstandig om onder de huidige omstandigheden... en daarmee bedoel ik een oppositie die, die sterk verdeeld is... met terroristische elementen. Al nusra staat op de, op de lijst van terroristische organisaties. Heeft, de op, de heeft ook plannen. Heeft ook plannen hè, dat is de sterkste, het sterkste onderdeel van, uh, van de oppositie. Al-Qaeda zit erin. Ja. Je weet... Beslis niet wat je aan de macht nee, het helpt. Makkelijk, het is het niet. makkelijk is het niet. Het gaat niet maar om makkelijk het het gaat om effectief. Is wat niet door nee, elkaar heen? Het gaat niet om makkelijk. Het gaat om effectief. En als je alleen maar bombardementen uitvoert. en dan achterover leunt. en zegt van. Nou, dan gaan we hopen dat even, de dat is oppositie duidelijk. daar de zaak mee te, ik probeer met u af te kaarten. wat voor u een omstandigheid zou zijn. waarin je wel zou kunnen praten over militair ingrijpen. Of bestaat die nou, gewoon nou, überhaupt in de Nee, nee, nee. nee kijk, op het moment dat er genocide plaats heeft in Syrië. Um, en daar zijn uh, duidelijke afspraken over internationaal wat genocide is. Hè, dat hebben we Rwanda gezien, hebben we op andere moment gezien. Maar meneer Van Bonnen, gezien. er zijn honderdduizend doden inmiddels. Ik weet het. Ik weet het. Is dat geen genocide? Uh, volgens de internationale afspraken, uh, verdragen, et cetera... Uh, uh, kunnen wij hier niet spreken van genocide. Ah, ik heb dat al honderdduizend doden? Ik, ik, het gaat niet om het aantal. Uh, het, het, gaat, het, het gaat om de manier waarop. Het gaat om de manier waarop. Het gaat om wie dat gedaan heeft. Uh, meneer Van Wezel, u weet ook dat hier... Ook verschillende er zijn groepen, chemische wapens gebruikt. Er is gifgas ingezet, Sarin. Uh, maar wij weten niet wie dat is gedaan verboden. heeft. Ja, dat, maar... maar we weten niet wie het gedaan heeft. Laatste woord, vooral van ik, Ja, Ik zou de heer Van Bommel willen uitnodigen, als inderdaad dat onderzoek er is... om dan opnieuw een mind op te maken. En als het onderzoek aantoont dat Assad uh, dat chemisch, die chemische aanval heeft gepleegd... dan moet er ook militair worden ingegrepen. Daar kunt u niet onderuit. Wij zullen inderdaad naderspreken op het moment dat de resultaten van dat onderzoek... laten we hopen dat het er snel komt, de resultaten daarvan bekend zijn. Dan kunnen we schuldigen aanwijzen. En, en als, dan als Assad kunnen we, geen onderzoek dan, wil hebben... En dan kunnen we afspreken wat er vervolgens moet gebeuren. allerlaatste woord voor Harry van Bommel... U bedankt, en Hans van Baalen in Den Haag ook bedankt. Graag gedaan. Humberto, ja? hou je van muziek? Heel erg zelfs. Muziek, is, uh, muziek en sport Dat zijn de twee grootste ja, factoren... die me kunnen emotioneren. Waarom? Nou ja, Waarom muziek en sport? Nou ja, Waarom niet uh, uh, Syrië of... Uh... Ja, jawel, ook wel andere zaken. Maar als je, als je praat over echt, um, als je je terugtrekt... of als je rust zoekt, of als je juist opwinding zoekt... dan kan je ook wel andere zaken noemen. Maar dan zijn, sport en muziek zijn toch wel um, in de top drie. Ik geloof dat hij van Bondel wilt ja, vragen. Ja, kleding. Of, ik kleding. of kleding geloof niet. Ja, dat ook. Top dat dat drie. drie dat kleding Oké, okay, kleding drie. ook. Nee, maar, bedoel, en, en zeker als je kijkt hè, naar de volgende artiest die ik uh, heb uitgezocht... Uh, dat is een vrouw met eigenlijk een heel um, dramatisch verhaal een vrouw die eigenlijk nooit wilde optreden, euh, bang om op te treden... uiteindelijk heeft ze de allerlaatste optreden wat ze heeft gedaan... Euh, nadat ze ziek is geworden ze is overleden. Ze is op de 33 e overleden. Ze kreeg kanker en toen heeft ze What a Wonderful World gezongen. Maar dit nummer, dat is een nummer waarvan als je er niet kent. en ik denk dat als je de eerste noten hoort, dat je meteen gegrepen wordt door de stem. en ze laat je niet meer los door de laatste noot. Het is Eva Cassidy uit Fields of Gold. Op wat voor momenten draai je dat, Humberto? Als ik heel verdrietig ben of juist heel vrolijk, bij extreme.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 And um. Begrijp dat je dit draait als je droevig bent, Mbert, maar waarom als je vrolijk bent? Dat zei je ook. Nou ja, als je, als, je, als je heel vrolijk bent, dan kan je ook natuurlijk genieten van iets wat waanzinnig mooi is. En als je heel verdrietig bent, dan pak je juist de emotionaliteit in het nummer. Dus in één en hetzelfde nummer zitten twee, tot voor mij, totaal verschillende uitersten. En, en ja, Eva die is wat dat betreft wel een uh, extreem voorbeeld. Straks je derde plaat, ik ben benieuwd. Ja. Morgen wordt in Beeldhoven de Van Lennep Legend gereden. Een auto rally vernoemd naar oud-coureur Gijs van Lennep. Want onze aandacht trok, is het goede doel... waar de rally de aandacht voor wil vragen, namelijk Stop Tetanus. Een wereldwijd project van Kivanis en UNICEF. En we luisteren even naar het Amerikaanse sportje. Every nine minutes, a baby dies from tetanus. With tetanus, a newborn lives just a few days. Marked by painful spasms. Preventing even the comfort of a mother's touch. Kiwanis International is raising 110 million dollars... to eliminate maternal and neonatal tetanus. We need your help. Oftewel, tetanus kost jaarlijks tienduizenden mensen het leven... vooral baby's en hun moeders. Ted van Essen is huisarts en vaccinatie-expert. Goedenavond. Goedenavond. Hoe lang is het geleden dat mensen in Nederland tetanus konden krijgen... Nou, dat was wel voor de jaren 50 van de vorige eeuw. Um, toen is in Nederland het vaccinatieprogramma, het Rijksvaccinatieprogramma begonnen. En tetanus was een van de eerste ziektes waar tegen gevaccineerd is. Dus toen een inhaalslag gemaakt, dus dat ook oudere kinderen dat alsnog kregen. En tegen de tijd dat die meisjes zwanger konden worden... waren ze dus al beschermd en konden ze de antilichamen aan hun baby overdragen. En daarmee was dus de kindersterfte door tetanus weg... En in welke landen komt het nog steeds op dramatische schaal voor? Er zijn nog 28 landen in de wereld waar het voorkomt. En dat vind je natuurlijk in Afrika, met name oorlogsgebieden. In Syrië was het misschien wel goed, maar zal het nu al ook helemaal mis gaan lopen... Hmm. doordat de hele organisatie van de gezondheidszorg natuurlijk ook weg ja. is. Maar Afghanistan heeft het ook, waar is natuurlijk weerstand tegen vaccineren... omdat het eh, propaganda wordt gezien vanuit Amerika. Hey. Maar ook in China... Waarom zien is ze dat steeds... als propaganda van Amerika? Nou, u weet dat daar uh, die vaccinatiecampagne is gebruikt om terroristen op te sporen. Dat was het idee. Uh, en daarom is er weerstand tegen vaccineren in het algemeen in Afghanistan. En China? En China is ook nog steeds uh, een land waar tetanus voorkomt. Dus waar nog niet alle kinderen worden gevaccineerd. Want dat is dus eigenlijk het doel. Dat je de moeders vaccineert, zodat ze hun kinderen kunnen beschermen. Maar uiteindelijk dat alle kinderen worden gevaccineerd. En daarmee tetanus niet meer voorkomt. Dan. Wat is het voor ziekte? Wat gebeurt er als je het krijgt? Het is een, een vreselijke ziekte omdat uh, het, de bacterie, die is eigenlijk niet met penicilline te bestrijden, antibiotica, maar die, die scheidt een toxine af, een gif, waardoor je vreselijke krampen krijgt. Het lijkt een beetje op toevallen, uh, alleen bij toevallen zijn kinderen uh, buiten bewustzijn, maar bij tetanus ben je volledig bij kennis en dat zijn vreselijke pijnlijke krampen. Maar hoe lang duurt dat? Het, uh, dat, dat kan dagen achter elkaar doorgaan en na zes weken is het zover dat ook de ademhalingsspieren gaan krampen en je geen adem meer krijgt en daardoor sterft. En je bent de hele tijd bij bewustzijn dan? En je bent bij bewustzijn, dat maakt het dus ook een vreselijke ziekte om aan te zien. Hoe lang, uh, kan je die vaccinatie, uh, hoe lang uh, beschermt die je tegen betenis? Nou, in Nederland vaccineren we kinderen drie keer. En dan ben je 15 jaar beschermd. En als we in Nederland na die tijd weer een wondje krijgen... want de bacterie komt binnen via verwonding... Uh, dan geven we een herhaalprik. En dat is de manier waarop we zorgen dat het in Nederland niet meer voorkomt. Het is de afgelopen jaren nog één keer voorgekomen bij een kind van vier jaar... wat niet gevaccineerd was. Maar eigenlijk is het een Nederland uitgroeide ziekte... dankzij het vaccinatieprogramma. Dat geldt dus ook ook voor al die andere landen. Het is niet zo dat zoals bij polio... je polio de wereld uit kan helpen. Tetanus de wereld uit, dat is niet mogelijk. Je moet blijven beschermen... omdat die bacterie voortdurend aanwezig blijft... in de grond, in de ontlasting... Al het vuil wat je in wonden krijgt kan opnieuw uh, een tetanus. Ik heb het in Indonesië een keer meegemaakt. Iemand die er leed, uh, die ja, gewoon in de modder in de tropische regen was uitgegleden... bij het boodschappen doen. Dat kan dus ook, dat je het gewoon ja, van de modder krijgt. Precies. De, de, meestal zijn het wat diepere verwondingen... waardoor je tetanus krijgt omdat het een bacterie is... die weinig zuurstof wil hebben. Maar ook bij oppervlakkige verwondingen kun je tetanus krijgen. En dat is eigenlijk de reden dat je in Nederland... als je bij een dokter komt met een wond... heel snel zo'n herhaalvaccinatie krijgt. M maar hoe kan het dat uh, wel? een probleem is geweest in de bijbelbelt in Nederland met polio, waar, geen, waar een gebrek aan was, maar met tetanus niet. Want dat is, is ook een vaccinatie. Dat dat kind van vier jaar was dus niet gevaccineerd. Uh, maar het, is, het is, vaccineren is niet het enige wat geldt. Je moet natuurlijk ook zorgen dat kinderen uh, die geboren worden zo stil mogelijk worden behandeld. Hè. Als je de navelstreng doorknipt, doe dat liever niet met een vuile schaar... waar die bacteriën in kan zitten, zodat je een navelinfectie krijgt. Dus de algemene hygiëne heeft zeker ook de kindersterfte in Nederland verminderd. U zegt uh, tetanus de wereld uit, dat zal niet lukken. De actie uh, waar, waar in het kader van die auto morgen is... gaat uit van de, de leus stop tetanus. Heeft dat wel zin? Dat heeft absoluut zin, want dat heb je in Nederland gezien. Sinds er in Nederland gevaccineerd wordt in de jaren 50... komt Tetanus nauwelijks nog voor. En dat moet je dus ook in die nog 28 landen... waar dat nog niet gelukt is, organiseren. En met name die hele logistiek rondom die vaccinatie... moet je daar op orde brengen. Kijk, zo'n vaccin kost 5 cent. Dat, dat, daar zit het geld niet in, maar je moet wel verpleegkundigen... Organisatie. hebben. organisatie. De organisatie die moet een koelkast bij zich hebben, want het vaccin moet gekoeld worden. En het moet een paar keer herhaald worden. En je moet dus die hele organisatie op poten zetten en die moet dus ook blijvend zijn. Er is volgens de organisatoren Unicef Kiwanis 110 miljoen euro nodig in de hele wereld om tetanus te stoppen. Is dat genoeg? En ze hebben dat berekend dat dat waarschijnlijk voldoende is... om die 28 landen ook vrij te krijgen. Maar daarna moet je dus wel die organisatie van die preventieve gezondheidszorg blijven financieren... of die moet je in elk geval zodanig organiseren dat dat doorgaat. Dus het is niet een eenmalige actie, daarna moet je ermee doorgaan. Want 110 miljoen, dat moet toch op te brengen zijn? Het is een heel mooi doel en Nederlandse Kewanis heeft gezegd... wij willen daar een miljoen voor in Nederland ophalen. Ik denk dat dat een enorme bijdrage is. En de planning is dat dat dan in 2015 voor elkaar kan zijn. Maar nogmaals, daarna moet je wel doorgaan. In elk geval is er morgen die auto-ready in Beeldhoven van Lennep Legend. Het is een begin. Dank u voor de toelichting, dokter Ted van Essen. Graag gedaan. Wat wordt de volgende plaat en waarom? Um, nou ja, voor, de, voor de talkshow aanstaande maandag moet je natuurlijk ook een leader hebben. Oh ja. En, en dan weer een andere dan Pauw en Wittemann. Aan een andere dan, andere dan andere. En er waren een paar voorstellen. En uh, nou, dat, dat, daar was ik niet zo over te, te spreken. Wat waren de voorstellen waar je niet over te spreken was? Mm, nou ja, het nou, waren gewoon uh, goed gemaakte liedjes. Maar ze pasten niet zo gewoon, niet goed bij mij. En toen uh, liet ik dit nummer horen. Wat ik straks ga laten horen. Ik zei van dit, met name het intro. Dat vind ik nou erg lekker. Als nou... Een lieder zouden kunnen maken dat daarop gebaseerd of door geïnspireerd is. Voordat en, we hem horen, waarom past die bij jou? Het is een, uh, zit soul in. Het, uh, het is zwingend, uh, het is een open nummer, het is een, het is een bewegelijk nummer. Het is een, het is een oud nummer ook, wel, maar toch heeft het nog steeds een moderne klank. En het is van een, een man die ik uh, enorm waardeer om zijn stem. Maar ook weer dood? Ja, hij is ook dood, ja. Ja, sorry. <laughs> hij is ook dood. Hoe maar, heet hij? Hoe heet het nummer? Het, is, uh, het nummer heet uh, She's a Superlady van Luther van Rus. Write out there. name. Climb to the top of the world and I'll be. Superlady. En wat horen we daarvan terug in RTL Late Night? Ja, ik weet niet of je dat kan horen. Ik heb het wel op mijn telefoon staan, maar dat klinkt... Ik heb hem... Weer een stukje horen? Kijk of je het kan horen. Kijk of de versterking is. Kijk of de mensen... Kijk of de techniek aan. De technicus. is... Doe maar dat microfoon als hard maar dat komt-ie, Variatie erop. Variatie. Stefan Emmer heeft het gecomponeerd samen met de jongens van Gotcha uit Haarlem. Waarom ga je geen muziekprogramma elke avond beginnen eigenlijk? Nou, ik dat is het gaat een, een muziek, enorm succes worden, ik. Ik vind, ik. Muziek geweldig. ik vind muziek geweldig. Ik doe het op de vloer trouwens, het uh, gasten komen bij de leden. Dus heb ik elke... Ik, ik heet de mensen van harte welkom. En dan laat ik ook een plaat keihard draaien voordat we gaan beginnen. En dat, dat kan, kan van alles zijn. Ik vind muziek heerlijk. het dan, die vanaf maandag vanuit Amerika in Amsterdam... de RTL Late Night Show gaat presenteren. Ja. Je hebt jarenlang, uh, jaren geleden, Humberto, uh, in een interview met Marguerite Kleijweg... van Vrij Nederland gezegd... mijn ambities liggen op een heel ander terrein dan... talkshows presenteren of nieuwsuur gaan presenteren. Nu ga je het toch doen. Ja. Hoelang, hoe lang stond het in het al op je verlanglijstje? Het stond helemaal nooit op een verlanglijstje zelfs. Het is iets wat echt uh, toevallig voorbij kwam. Um, omdat RTL mij benaderde... RT... Ze, ze hebben jarenlang niks op die plek gehad. Barend en van Dorp, het legendarische Barend en van ja. Dorp was er vroeger. Ja, Barend en van Dorp heeft die plek heel lang ingevuld en waanzinnig ingevuld. En zeven jaar of acht jaar is die plek nu leeg geweest eigenlijk. Um, en RTL... Hoe kwam heel... dat? ja, ik heb het wel aan Erland ook gevraagd. Erland Goujaard, de programmaleider van RTL. En wat hij zei, is, ik bedoel, uh, waar de, soms was het format niet goed genoeg... of uh, soms was er geen geld voor... of uh, de tijd was niet goed genoeg... of de combinatie was niet goed genoeg. En nu... Vonden ze kennelijk in de leiding van RTL dat dat allemaal wel bij elkaar viel? En na de twee piles die we vorig jaar in augustus hebben gemaakt, hebben ze besloten om het te gaan doen. En ze hebben een jaar op me gewacht, want ik, zat nog, ik had een contract bij Eredivisie Live. Dus dat is, uh, nou ja, die druk werd gewoon. En waarom maar wilt groter. ze jou hebben? Heeft Galjart dat ook uitgelegd? Ja, dat heeft hij ook gezegd. Hij, heeft, hij vindt me een generalist uh, met uh, de goede warmte voor de zender. Dat generalist is waar? De ja. warmte ook. Je hebt gigantisch veel verschillende dingen gedaan in ja. de omroepwereld. We hebben even een uh, compilatie daarvan gemaakt. Okay. Goedemorgen dames en heren, het is na 10 voor 12. Is nog goedemorgen. Welkom bij Studio Sport. Geen audities of workshops meer. De X-Factor kandidaten kunnen zich gaan bezighouden met het echte werk, de live shows. Stoer, warm met veel accessoires. Dat zijn de kernwoorden voor de najaarsmode bij de mannen. Waarom oh, jullie doen internationaal samen? Ja. Hoe oh, dan? Uh, het enige wat ik echt vitaal probeer te doen is elke dag 100 keer springen. Dus niet touwtje, maar gewoon springen. Tijdens het tanden gewoon honderd keer springen. Paul, de beurs is hoger aan de dag begonnen. Waar staat hij? Het stoere zit hem bijvoorbeeld in de elleboogstukken. Ja, dat laatste kwam van Radio 538. Radio ja, 538. Ook heeft nog het gedaan, Ook nog daaraan. In voor Edwin Evers. Ja, dit is echt van alle markten thuis. Ja, is dit unbelievable. is vermoeiend vind ik het. Nou, het is gewoon levensgenieten. Het is, dat is het echt. Dat maar is, ook met, heel hard werken lijkt me. Heel hard werken, maar dat is, dat is wel ontzettend leuk om te doen. En um, wat jij net vroeg, hè, wanneer stond ziekenhuis op je verlanglijstje? Inderdaad echt nooit. Alleen als er dan iets voorbij komt waarvan ik denk van... hé, hey, daar kan ik iets mee of ik heb er iets mee of uh, ik denk dat het uh, wel lukt... of ik vind het uitdagend om te doen, een van die criteria, dan doe ik het. Hij is fit met het grootste gemak, kennelijk tenminste ja. vergeleken bij de, mensen, de meeste mensen in het vak van sport naar mode ja. naar muziek naar politiek. Ja. Ga je ook allemaal nu doen? Ik doe alleen maar dingen die in mij zitten. Dus als ik, als en het wat niet... zit er in jou? Heel veel, dus ik, ik lees die hele krant, dat zeg ik altijd. Ik lees de hele krant en ik ben ontzettend breed geïnteresseerd. En, en de ene keer wordt meer sport aangesproken, dat is echt de grote passie. Uh, maar bij BNR werd ook uh, politiek of economische zaken aangesproken. Uh, bij Boulevard werd weer entertainmentnieuws aangesproken. Dus het is vrij breed geweest. Ik bedoel, hier uh, in het NUS-gebouw heb ja. ik ook nog vijf jaar bij het journaal gewerkt, bijvoorbeeld. En, en al, al die. Is het dingen. ook niet een soort zwakte, die enorme veelzijdigheid? Kan. Dat je nooit ergens op concentreert? Het kan. Het kan een zwakte zijn. Het kan een zwakte zijn. Alleen tot nu toe blijkt het niet een zwakte te zijn. Je, je, je, kijk, je kan je. Misschien is er die Night weer een waterloo. Het kan ook een succes zijn, maar het kan ook een waterloo zijn. Dat weet je nooit. Maar dat is ook de spanning van de uitdaging. Het is wel dapper om die uitdaging aan te gaan. Want ja. je hebt al de wereld rijdt door. Je hebt al Paul en Witteman. Eva Jinek begint. Sven Kokkelman begint. Ja, maar dan kom ik in Eva Cassidy, zoals net. En als zij, zoals de zangeresse die we hebben gehoord... die Future Gold Song... Als je, als je je leven lang bang bent om iets te doen... Uh, wat een passie is van je... Nou, en ik vind het werk wat ik doe vind ik ontzettend mooi... het zou doodzonde zijn als je uit angst dat niet doet... En ik denk dat er wel kansen zijn. Ik denk dat er in het landschap nog echt wel voldoende ruimte is... voor een, uh, een extra programma. Plus, um, je hebt dus iets heel democratisch als de afstandsbediening. Nou, laat die kijker maar beslissen of hij of zij het programma... ...apprecieert, lekker vindt en wil bekijken. Maar wat worden jouw sterke punten vergeleken bij bijvoorbeeld... ...De Wereld Door en Pauw en Witteman? Want daar moet je overheen. Ja, hoewel je niet te veel naar die programma's moet kijken... ...want je moet proberen je eigen programma te maken. Maar wat ik zou proberen is om een programma te maken... wat uh, of ...dat dat in, uh, in meerdere opzichten best breed is. Dat kan dus inderdaad zijn... Maar dat zijn zij ook. Ja, dat, ja, ja de ja. Door is weer breder dan Pauw en Witteman. Pauw en Witteman is wat meer politiek... Uh, zwaarder. Uh, de wereld draait door is gewoon een eigen vorm met een groot succes. Dus dat moet je gewoon eigenlijk helemaal niet willen maar vergelijken. Maar wat is jouw unieke selling point? Dat ben ik. Dat ben jij zelf? Ja, dat is mijn karakter. Dat zijn dat, niet de redactie, niet de gasten, niet de... Nee, maar uiteindelijk moet, moet ik kijken, kijken naar wat, hoe, ik het, hoe ik het serveer. De redactie maakt het programma samen met mij. En, maar uiteindelijk moet ik met de gasten praten. Moet mijn toon ook wel terug te voelen zijn in de uitzending. De gasten um, uh, moeten het gevoel hebben van... oké, okay, ik kom bij jou aan tafel. Waarom zouden die gasten dat doen? Waarom zouden ze liever bij jou aan tafel gaan... dan bij Jeroen Pauw, bij Paul Witteman... Mm, nou ja, die, die discussies spelen nu al. We hebben nu ook een of gast het is die vecht nadenken. Het zij mogen kiezen. Het is een, het is een gastenmarkt geworden. Ja. Die kijken gewoon naar van, nou, wil ik bij jou wil ik bij maar jou? De gastenbasis, waar de waar de gast ook al die programma is, makers... tegen elkaar kan uitspelen. De gast is bijna de baas, ja. Die kan echt nu zeggen van, nou dan ga ik toch naar aan de andere. Overtuig mij eens. Waarom moeten mensen bij Humberto Tang komen... en niet bij een van die andere programma's? Ik overtuig gasten niet. Ik zeg alleen tegen gasten, luister. Kom bij mij... Uh, vertel je verhaal, ik luister naar je. Als je onzin vertelt, dan pak ik je daar ook op aan. Als je geen onzin vertelt, dan krijg je de ruimte. Nou ja, en onzin heeft te maken met, uh, met feiten en argumenten. Als die niet kloppen, dan heb je een probleem. Als die wel kloppen, nou prima. Dan kan je gewoon praten wat je wil. Hoeveel maanden garantie heb je van RTL gekregen? Minimaal drie. Dat is kort, dat is lang. Commerciële tv, dat is lang. Binnen twee weken kan je ook eraf liggen hoor, of drie weken. Dus drie maanden is, is echt heel is lang, is 80 uitzendingen minimaal. Dus daar kan je gewoon heel veel in doen. En ik denk ook wel dat je uh, rond de kerst, um, los nog van de kijkcijfers, ik denk wel dat je er rond de kerst kan zeggen: van, Nou, dit heeft wel of dit heeft geen potentie. Dit heeft, en waar dit, hangt dat vanaf, denk je? Uh, waardering, kijkcijfers. Nou, waardering en kijkcijfers. Maar uh, met name in eerste instantie de waardering. Want die kijkcijfers, daar reken ik niet zoveel op. Het is een plek die nog totaal moet worden overwonnen om half elf op RTO4. Dus dat is er nog helemaal niet. Je hebt al heel veel overleg gehad met de redactie, dat zei je net. Wat, wat waren als afgelopen week het programma er al was geweest? Wat waren goede gasten geweest? Um, Diederik Samson was een heel goede gast geweest, bijvoorbeeld. Over zijn echtscheiding? Ja, over de echtscheiding, maar ook met name over de implicaties daarvan. De, hoe, hoe, hoe beoordeelt hij dat? Het stuk in de NRC op de voorpagina is ontzettend veel kritiek op geweest. Nou, welk van Schermboog die zei bijvoorbeeld, nou, het is totaal geen nieuws. Nou, anderen zeggen het is wel nieuws. Uh, Piet Kleinen van de RTL Nieuws heeft dat wel aangegeven. Hij heeft daarin een shift gemaakt. Nou, een interessante discussie. Dus die had ik heel graag aan tafel gehad, bijvoorbeeld. Absoluut. Wie wordt de gast de eerste aflevering maandag? Ik heb er al twee van de vier... Meer kan ik je niet zeggen. Zijn het knallers? Uh, ja, vind ik wel, ja. Zijn wel, de twee die we hebben, dat zijn wel knallers. En er komt misschien nog wel een derde knaller bij. En uh, de vierde knaller we nog even kijken... ook op naar na, bepaalde van, na van de actualiteit. Dat kan van alles zijn. Tipje van de sluier? Nee. Nee. Is, nou, ze hebben wel. Al, ze de, de, de, de, de man die nu uh, aan het nadenken is: uh, van goh, komt hij of komt hij niet? Dat heeft wel een financiële component. Spannend, hè? Een financiële component? Ja, ja, ja, ja. ja. Een uh, topbankier. Zou kunnen, hè? Rijkman Groening, die is al geweest. Die is al gezien. geweest, die is al geweest. Wat maakt jou tot een uh, taxshow-host? Uh, ik denk, uh, waar we het, de genera het generalisme in mij, dus het algemene uh, interesse... dat is uh, wel van belang, denk ik, voor een talkshow-host. Uh, ik moet in staat zijn om een bepaalde sfeer aan tafel te creëren... dat de mensen zich verbonden voelen met mij en willen praten. En de kijker moet het gewoon uh, accepteren. Dat zijn de drie belangrijkste criteria, denk ik. Je zei het parool, uh, we staan met 0,5 achter. Misschien wel 0,10 is echt zo. Dat meen ik echt. En durf je het aan? Ja, natuurlijk. natuurlijk. De wedstrijd is lang. Het is, een, het is, het is geen sprint, het is een duurwedstrijd. wedstrijd. Daarom durf ik het aan. Kijk, als het een sprint was geweest, als RTL had gezegd... oké, okay, luister, je gaat een talkshow beginnen in het landschap... en je hebt drie weken de tijd. Ja, dan zeg ik, "Nou, dat kan niet. Ik vond het zo leuk om met je te praten dat de vierde plaat erbij ingeschoten oh, is. Oh, jammer. een heel st klein stukje draait. Het is weer een heel ander nummer, namelijk Frans Chanson Claude Français. Ja. Le Oh, dat is Do It My Way. Dit is de schrijver van My Way, dit. Ah, maar hoe heet het op zijn kant? Claude François, Comme d'habitude. Zijn bijnaam is Clo-Clo. En Hij was in de jaren 60-70 een van de grootste Franse artiesten. Hij heeft dit nummer geschreven. Paul Enka heeft het gehoord. Heeft en Frank het vertaald. Sinatra is de vertaling juist. En Dat Frank is niet Sinatra, het origineel? Nee, is niet origineel. Dit is het origineel. Oké. Okay. Dit is het origineel. En zijn zonen leven nog. Hij is ook dood trouwens. En zijn zonen verdienen nu nog steeds een half miljoen per jaar aan alleen dit nummer. Het is vijf voor twaalf. En na de werkplek en het restaurant drinkt de anti-rooklobby nu ook door in het Heiligste der Heiligen. De auto. Steeds meer autofabrikanten leveren auto's zonder asbak. Omdat roken in de auto maatschappelijk onder druk staat. Dat zegt Autovereniging RAI vandaag. Bas van Putten is schrijver, muzikoloog, autojournalist en roker. Goedenavond, Bas. Goedenavond, Mark. Ik voel me als verstok sigarenroker zwaar gediscrimineerd. Jij ook? Ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, waar wij onder lijden, dat is onder dat eeuwigdurende vertoon van goede bedoelingen... dat alle segmenten van de samenleving doordringt. En ja, dat is, het is onacceptabel. En nog onacceptabeler is dat ik vrees dat de fabrikanten er buitengewoon verdachte redenen voor hebben... om die asbakken uit onze auto's te slopen... En dat is het argument van financieel gewin. Hè? Als je geen afspraak hoeft te monteren, dan scheelt het geld. En mochten de klanten toch een afspraak willen, zoals jij en ik... dan betalen we daar extra geld voor. Je ziet geen ideële redenen, zoals de strijd voor nou, betere gezondheid. Ja, ik, ik, ik... Dat ANP-bericht waarin Volvo toch een vorm van political correctness als voornaamste argument aanvoert van vonden wij het nog acceptabel en nee, natuurlijk, dat vinden wij niet netjes, bla, bla, bla. Maar um, ja, kijk dan, je hebt op die uh, website van fabrikanten tegenwoordig de configurator, daar kun je zelf je auto samenstellen. Dus ik heb naar aanleiding van het bericht even op de Volvo-site gekeken. En dan zie je dat je voor de Volvo V40... dat is een hip, jong model voor frisse, jonge mensen... die het veel meer gaan maken dan jij en ik ooit zullen. Ja, ook. Uh, dat Dat uh, de rokersuitvoering, en dat is een aspak met een aansteker... je 35 euro kost. En ik vind dat een soort van boete... Ja, ik moet je wat vertellen. Ik wil open en eerlijk tegenover je zijn. Bas, vorig jaar wou ik eigenlijk een Peugeot kopen... maar die werd geleverd zonder asbak. Dus, dus ja. ja, uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij een Opel Astra. Opel asbak noemen ze hem thuis ook wel. Maar heeft die Opel dan standaard asbak? Want ik heb... Ja, die even, nog wel. Ik hoorde, ik hoorde via, via dat je Opel geeft, wat me al zeer verbaasde. Nou, uh, dit is de reden. Dit vind ik een heel goed motief overigens hoor. Maar dan zie je bijvoorbeeld op diezelfde uh, configurator van Opel, zie je dat voor een Opel Insignia een rokerspakket ook 66 euro schuift. Welke auto heeft eigenlijk de mooiste asbak, volgens jou? Nou, ik was buitengewoon tevreden over de asbak van mijn Skoda Superb. Dat is lang geleden, maar dat was een soort landingsplaats. Een asbak moet breed zijn. Kijk, veel asbakjes zijn te klein. Hè? Daar moet je je askegel als het ware op mikken met een soort microscopische precisie. En die vond ik heel fijn, want je trof altijd. Maar de allermooiste asbak is de asbak achterin de Bentley Mulzane. Een auto die jij en ik nooit zullen rijden. En dat is een zwaar vergroomd, uitneembaar asbakje in beide portieren. Achter. En het ding is te zwaar. Je kunt het in je hand nemen en dan kun je in alle rust je linkse of extreemrechte sigaar roken en je as indeppen. Maar ik vrees dat hij in de toekomst ook minstens 66 euro gaat kosten. Dankjewel Bas. Daar. Hoe werkt het dan? Heb je een auto met of zonder asbak? Met asbak, alleen gebruik ik hem nooit. Waarvoor gebruik ik je hem dan? Niet. Voor muntjes en snoepjes. <laughs> Dank voor je komst. Graag gedaan. Oog. En heel veel succes met de RTL je Dankjewel. Late night.